In Cairo deden zich chaotische taferelen voor toen burgers en demonstranten in vuurgevechten verzeild raakten. Inwoners van Cairo bekogelden de demonstranten van de moslimbroederschap met stenen en flessen. Het geweld van gisteren sloot een week af met meer dan 700 doden. De kans op verzoening lijkt nieuw. De moslimbroederschap kondigde gisteren een week van protest aan om de militaire machthebbers en de interimregering weg te krijgen.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 Bijvoorbeeld bij de aanpak van Malafide uit zijn bureaus. Het weer. Vandaag is er geregeld zon en het is bijna overal droog. Het wordt rond 23 graden. Morgenochtend eerst regen, smiddag zonnig bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Deze zomer in het concertgebouw de Robeco Summer Nights. Met classics in de mix. Bijzondere concerten waar stijlen samenkomen.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 TROS show. Presentatie Peter de Wie en Mieke van der Wij. Het is ruim vier minuten over tien. Uh, Mieke, word je wakker? Zet de koptelefoon op en doe mee. Ja. Okay. Uh, over een klein half uurtje hebben we Ingrid Hogerforst die gaat de boeken bespreken. Ja, en vertel ik op. Heb drie meegenomen. Namelijk allereerst een boek dat al een tijdje lag. En ik steeds dacht, oh, dat wil ik gaan doen. En nu heb ik het gelukkig bij me. Uh, Edna O'Brien, eerste auteur. Iedereen kent haar natuurlijk. Geweldig geweldige vrouw die in de roerige 60s in Londen terechtkwam als alleenstaande moeder. En de ene ongelukkige liefde had naar de andere. Maar het is allemaal hartstikke spannend. Alle filmsterren, dichters en schrijvers uit die tijd kom je tegen in haar herinneringen een meisje van buiten. Daar ga ik straks meer over vertellen. Dan... Uh, komen we in New York met een uh, schrijver die ik niet kende. Duits-Joodse auteur Edgar Hilsenraad. Die uh, de oorlog overleefde en uh, door familie naar Amerika werd gehaald. Pas in 1952 trouwens, want Amerika heeft heel lang de grenzen gesloten gehouden... Natuurlijk, voor al die Joden die uit Oost-Europa kwamen. En het was alles behalve een par paradijs... Fuck Amerika heet het boek, Bronsky's bekentenis. En het is een hilarisch portret van het emigrantenbestaan daar in uh, New York. En dan, uh, het stond ook al in de kranten waarschijnlijk hebben luisteraars er ook al over gelezen. Erik Schneider, de acteur en broer van diplomaat Karel Schneider... die natuurlijk onder de pseudoniem Springer een heel literaire ja. euro opbouwde... Nou, na zijn dood heeft hij ook de pen de hand genomen. En uh, er liggen nu twee novelles uh, onder de titel eigenlijk van de eerste... Een tropische herinnering. Na zijn dood heeft hij zijn pen... Op... Na de dood van zijn broer. broer. Na de dood van zijn broer. Oh, oh, die... nee, wel bij de les blijven. Hè. Ja, niet wegvallen. Spreken zijn dood. Jongen, jongen, zeg, dus. we gaan een broer een na, rijden, dit, uh, de broers strak dit Okay. Maar je gaat er straks alles over hartstikke horen. Hartstikke goed. Over een, nou, een half uurtje. Uh, zometeen een standbeeld in boekvorm voor het legendarische huishoudmerk Tomalo. Ziet er echt hartstikke leuk uit. En tegen kwart voor elf. We hebben hier al een yoghurt uitdruiper op de... Ook dat nog. Ja, de mensen met de webcam die kunnen het zien. Dat ja. staat er. Ja. Oké. Okay. Uh, en tegen kwart voor elf. Licht op de mogelijke komst van een digitale boekenbibliotheek. Goed. Maar nu eerst een weliswaar later, maar toch een dubute Ja, meestal stelt hij in zijn boeken... de handel en wandel van anderen aan de kaak. Bijvoorbeeld een boek over Pim Fortuyn. Misschien kennen mensen dat. Maar deze keer... Heet Wilders. Wilders. Wilders. Oh, sorry. Wilders was het. Oh, sorry. Ja, ja. je hebt gelijk. Het is te koop nog, hè? <laughs> is dat zo? <laughs> ja. Wilders, ja. Nee, Neem bij, me die bij, bij de rampje in de marktplaats Deel. zal het zijn. Oh. Goed, sorry. Uh, deze keer heeft Meijndert Venema zichzelf onder de loep genomen. Komende week verschijnt zijn autobiografische roman Het Slachthuis. Waarin zijn jeugd in een rood geheel onthoudersnest... verknoopt raakt met die van het Indische meisje Saskia. Zusje van niemand minder dan de Blue Diamonds. En ja, hoe dat allemaal precies zit, dat horen we. Goedemorgen, meneer Venema. Goedemorgen. Ja, het is een roman, hè? Het is een roman. Het is niet uh, helemaal het is oude, Ja, Maar er zitten wel uh, elementen van uw eigen jeugd in, heb ik begrepen. Ja, de... de... Ik, het, zo is het begonnen eigenlijk. Ik heb uh, als kind heel veel op het slachthuis gespeeld. En toen later dacht ik, ja, dat, dat kun je je nou niet meer voorstellen. Dat zou ik eigenlijk, daar zou ik toch eens iets over moeten schrijven hoe, hoe dat was als Want, kind in het slachthuis. Toen je, al? Bizar? Of was het, nee, het, helemaal toen, nou, ik, het grappige is dat ik, toen ik bezig was, sprak ik allerlei mensen. En toen bleken er veel meer mensen die ervaring te hebben van, van mijn generatie... Dan, dan ik gedacht had. Dat ze allemaal in slachthuizen gingen. Ja, spelen. dus ik, ik haalde op de Vondelaan eh, bij ons uh, geld op voor het reumafonds en, en toen bleek dat uh, een, een neef van Martin Gauss... die uh, zei, oh, ik speelde ook altijd op het slachthuis. Ja, maar en wacht toen, even. het, dus het slachthuis, dat, je kan op het voorplein bij het slachthuis? Nee, in of... de slachthal. Ah. In de darmenwasserij. Want de dat kruis. is andere koek natuurlijk. Dat is toch fors? Als kind? Ja. Of nou, niet? Ja. Je went eraan. Ja. Hm. Nou. Je bent eraan. Daarom vind ik het wel aardig om het gedaan te hebben... omdat je nu realiseert dat dat nu onvoorstelbaar is. Ja. En, en, en dat je het als kind... Ja, ik vond het niet leuk, um, dat doodmaken. Maar, maar... Nee. maar je speelde daar wel. Nou ja, de, de hoofdpersoon in het boek heet Jelle Veenstra. Hij is daar zoon van de hulpkeurmeester van het slachthuis hè, ja. in Zeist. Ja. Ik weet niet, was, was uw vader ook, werkte, werkte die ook in het slachthuis? Ja. Die was ook keurmeester. Ja. Dat, klopt, dat, dat klopt dus. Dus dat klopt. Ja. En, ja. En, en van de Blue Diamonds klopt ook. Die hebben echt bestaan. En Ramona, daar zijn echt 20 miljoen exemplaren van verkocht. Ja. Dat zijn allemaal dingen die waar zijn. Maar in, in het boek is het zo dat de hoofdpersoon Jelle Veenstra... een relatie heeft met het zusje van de Blue Diamonds. Ja. Ja, dat is niet zo. Dat is niet waar. Nee. Hoe kom je daar nou op? Um, ja, dat is, ik, ik, ik heb een broertje uh, die twaalf jaar jonger is dan ik. En, en mijn moeder heeft ook een uh, postnatale depressie gehad, wat ik in dat boek beschrijf. Mm -hmm. uh, toen bestond het woord natuurlijk nog niet, dus oh. mijn moeder was neerslachtig, ziek, hoofdpijn. Um, en toen dacht ik, ja, ik, moet, ik vind het voor mijn broer eigenlijk vervelend dat hij hoofdpersoon wordt ook al, al is hij maar een baby van, van een roman, ik maak er een meisje van. En toen vervolgens dacht ik, ja, als ik alleen maar het heb over dat slachthuis... en uh, over die Friese familie, dan wordt het wel een beetje een streekroman. Ik moet een, ik moet een contrapunt hebben. En, en toen dacht ik, ja, die, eigenlijk is het beste contrapunt de Blue Diamonds omdat dat zo anders was dan die, dan die Friese familie van anarchisten en heel onthouders. En, uh, en da, ja, dat is ik ben later met een Antilliaanse getrouwd. Dus ik, ik kende de verhoudingen tussen, tussen Hollandse mannen en, en tropische meisjes wel een beetje. Ja. En waar staan Ruut en Riem dan voor? De Blue Diamonds. Ja, de Blue Diamonds. Dat, dat, dat, dat was natuurlijk een, een, een heel andere wereld. Die, uh, toevallig was zat Ruud bij mij op school. En die, ja, die droeg uh, van, die, van die laarzen met, met, leren laarzen met punten en strakke spijkerbroeken. Had jij en, ook die, wel en die zei nooit wat. En die meisjes liepen maar achter ja, hem aan. En ja. ik dacht, jeetje, hoe krijgt hij dat toch voor ja. elkaar? Ja, jongens, ja ze konden e niet, niet met sandalen lopen. Ja, ja. ja. ik wou het even ah, Gek, gekke tekst, eigenlijk, hè? Ramona, Ja, je mag er één praten. de Rambling Rose You Wear In ja, Your Hair. Prachtig, ja. nee, je mag er ja, ja, Ik heen heb dat allemaal hoor. opgezocht. Dat wist uh, Riem leeft nog. Die gaat ja. ook uh, zingen. Ja. Op de presentatie van mijn boek in de Bali. Ja. Er zijn nog dertig plaatsen. <laughs> die Riem is ongelooflijk populair. Dus iedereen wil dat zien. Hij is zeventig. Hij treedt nog heel veel op en in zijn de Zijn broer Indonesië. is overleden, hè, Ruud? Ja. ja. En, um, maar, um, het grappige was dat ze dit liedje helemaal niet wilde zingen. Want uh, zij, zongen, uh, cover, zij, zij zongen liedjes van de Everly Brothers. Ja. En dat mocht toen niet meer. Omdat ze in Europa meer succes hadden dan de Everly Brothers zelf. En toen is Jackie Belterman van de Ramblers... die was de manager van Fonogram. die is naar andere liedjes gaan, gaan, uh, gaan zoeken waar geen rechten op zaten. En dit is een liedje van een film uit 1928. Een stomme film van Dolores Del Rio uh, als hoofdpersoon. En, en, en toen ze dat moesten zingen dan weigerden ze aanvankelijk te ze zijn... dat is oude wijvenmuziek, gaan we niet zingen. Nee. En hun vader heeft toen gezegd... doe dat jongens, doe dat nou maar, en dan geef je ze een beetje een upbeat. En, en, en, waar, jullie staan onder contact met fotogrammen. Dat krijgt de grootste moeite, moeilijkheden als je dat niet zingt. Dus het, het is eigenlijk een heel raar toeval... Ja dat zij dat gezongen hebben. En ze wist ook helemaal niet, want ik heb heel veel met Riem gesproken... dat die Ramona, dat dat komt van een roman uit 1884. Een prachtige roman over de verovering van, van Californië. En, en de Ramona is dus een halfbloed, net als Ruud en Riem. Ja. En die had een Indiaanse moeder en een Schotse vader. Nou ja, het is een er zijn 300 Drukken van verschenen van Ramona. Niemand weet dat. 300 weer. drukken? 300 drukken. Dat boek vr... is een absolute geweest ah, oh. in Amerika. En, en je hebt er nog nooit van gehoord. <laughs> maar Riem <hijf> wist het ook niet. nee. nee. Dus Die... dat is een heel... Om, dat, en dat, is, ja, dat vond ik een cadeautje, natuurlijk, om dat allemaal op te zoeken en, ja. en te gebruiken. In, in, in het boek leent je op een gegeven moment zelfs een zwembroek van een van de... Ja, mooi hè? Een ja. late zwembroek. Ja, Maar dat is zeker ook aan uw verbeelding ontsproten. Nou, kijk, ik heb al genoeg gezegd over <laughs> deze dingen. Nu zeg ik, want zometeen begin je ah. nog over de Johanneshoeven en die verkrachtingen. dat nee, nee, maar vertel nee, maar even over die zwembroek. Dat, dat is toch wel een belangrijk detail, wat ja. we, tot op en, de, de bodem uit. Dat leven. is uh, fictie. Ach, maar ik begreep het wel, want die jongen, die Jelle, die had een wollen zwembroek. Een wolle zwembroek, verschrikkelijk. En dat wil je dan natuurlijk nee, niet, dat he, je wil een latex zwembroek. Nou ja, er zitten natuurlijk, u, u, u, u vertelt nu even over die link met, met Ramona, met dat boek. Ik denk dat een heleboel mensen dat niet weten. Maar in het begin van het boek gaat het ook over een oom die uh, naar, ja. uh, naar Amerika uh, uh, vertrekt. En die heeft dus uh, in zijn jonge jaren nog gewerkt op de uh, kolonie van Frederik van Ede. Ja. Dus er zit ook weer op die manier, dan komen we ook weer bij de literatuur terecht. Ja, ja, ja. ja. Nee, Dat is die, een hele leuke passage. En die oom, die de hoofdpersoon gaat op een gegeven moment het slachthuis lezen van Abdon Sinclair... Ja. En, uh, en, dan, en dat doet hij dan in 1958. Uh, en dan schrijft hij, oh, om God, wat, wat leuk dat je dat leest... want dat was een van de eerste boeken die ik gelezen heb. Ik heb het gelezen toen het uitkwam in 1906. Uh, en, en, uh, en toen uh, was dat ook een bestseller. En het grappige van dat boek was... dat het, het was geschreven door een communist. Abdel Sikler was communist. En die had het bedoeld om de aandacht te vestigen... op het lot van die arme polen die daar met, met zeven vingers... Uh, nog uh, die, die, die koeien stonden te snijden... omdat, omdat je altijd uitgleden... en dat bloed wat daar... Mm -hmm. en, en, um, en dan blijkt dus dat er inderdaad... hij maakte enorm veel los, die Abdel Sinclair... maar niet aandacht voor de Polen... maar aandacht voor de hygiëne. Mm -hmm. Begrijp je? Dus dan zegt die Abdel Sinclair... op een gegeven moment schrijft die Omke Klaas... I, I tried to, um, to um, get to their heart... The, of the reader... but I by accident hit them in the stomach. Oh. <laughs> ja, dus er zit er zo'n zeg, lange lijn in. En aan welk uh, onoorbare toestand... wilde u een eind maken met het slachthuis? Met uw slachthuis? Uh, nou, ik, eigenlijk... Uh, ge, je zou er ook een... Uh, een, uh, een uh, verdediging van, in kunnen lezen... van het rituele slachten. Okay. Omdat... Um, de, ja, de vader van de hoofdpersoon die, die zegt ja dat ouwe, de oude manier van zacht is, is eigenlijk helemaal niet zo erg als je het maar goed doet men, men deed het niet goed dus het, het rituele zachte levert niet meer niet veel meer leed op voor het dier dan uh, en de discussies daarover lopen hoog op hè? nog steeds ja die lopen heel hoog op ja, dat komt door die moslims natuurlijk als er geen moslims waren dan zou er helemaal geen discussie oh, zijn hey, het is een bekend geluid hè? heb je daar niet eens een boek over geschreven ik heb heel veel boeken geschreven. Oh, okay. Hoe is dit bevallen? Ontzettend leuk. Ja, ja ik heb het, maar, maar het is heel anders natuurlijk. Kijk, je, ja, je, je hoeft hier niks op te zoeken. Ja, ik heb wel veel, maar niet zoveel als bij een wetenschappelijk boek. Uh, ik heb het heel veel in het chemisch gebied geschreven. En dan zat ik soms... Ja, zat ik soms dagen huilend te schrijven. En dan wist je nooit of het nou was uit narcisme, op zich, dat je dacht, wat kan ik toch mooi schrijven? <lacht> of, dat je, of dat je die herinnering van vroeger boven Nou, dat er nog iemand vol schiet bij ja, het manuscript. Ja, zou ja. ik lees hier even een heel klein stukje voor. Mijn vader had ooit een kroket gegeten waarin een stuk wenkbrauw terecht was gekomen. Ja. Het was net alsof ik in een snor hapte, zei hij. Hij had gezien hoe de kroketten gemaakt werden, daarom mochten wij ze niet eten. Dan denk ik, is dat nou iets wat je verzint of is dat nou echt. Volgens mij had mijn vader dat verzonnen. die wilde namelijk niet dat wij kroketten aten, omdat hij gezien had hoe die gemaakt werden. En toen dacht hij, laat ik dat plastisch voorstellen. Dat is wel gelukt. Enorm goed, hè? Om diezelfde reden aten wij ook nooit Kaas die bij de boer thuis gemaakt was. Mijn vader beweerde dat hij tussen Woerden en Gouda nog nooit een boerin gezien had. die haar handen waste als ze naar de wc was geweest. Kijk, dit zijn de details. Nou ja, zo kan je een heleboel plekken kan je, uh, iets citeren hoor. Uh, uit, het, uit, uit het boek. Wel voilà. hè? Ja. Het is leuk hè? Nou, het, het, het, het, is, het, het is heel beeldend geschreven. Dank je. Dank ja. Je. Uh, nog even, dat, dat, dat slachtoffer, is, is dat nou iets uh, waar je zegt, nou, oké, okay, heb ik het nu over gehad? Of is dat iets wat je allemaal als een soort heimaat met je. Hè? Beatrice de Graaf had het afgelopen zondag in Zomergast over een heimaat. Is dat een heimaat die je met je meedraagt de rest van je leven? Uh, nou, aan... weet je wat, je wat ik met me meedraag, en dat had mijn vader ook. Die, die, mijn vader had het enorm naar zijn zin op dat slachthuis. En ik ook. Voor een deel was dat omdat ik gehandicapt was. En, en dus op school gepest werd. Een beetje hinken dan hinkenpoten? Ja, heen kapoten, ja. ja. En, uh, Maar het slachthuis was ook een, een, een verzameling van een beetje marginale mensen. Hm. En die slachters die hadden allemaal iets. Dus de een was uh, oud-wielrenner. En de ander Jeho Jehovah-getuige. de derde had in de gevangenis gezeten. En die vormden met z'n allen een gemeenschap. En er was dus heel veel tolerantie. Want begrijp je anders kunnen Jehovah getuigen en, en. Maar je moest een flinke afwijking hebben om in het ja. slachthuis te werken. Ja, nou, ja? En, en weet je wat het grappige was? Die slachters die waren niet in loondienst. Die hadden een maatschap. Net als een advocatenkantoor, zo werkte het. Maar dan uh, zonder pakken. En, um, en dat gaf die mensen ook een enorme autonomie. Want zij huurden gewoon de slachthal... Maar zij werkte voor eigen rekening. Nee. Ja, dat is misschien een beetje een detail... maar dat, dat, dat, dat, dat besef je helemaal niet... als je over een slachter praat. Nee. Dus het was echt het was een besmet beroep. Hè? Want net als vloedvrouw... Een beul. Je, werkte, een beul was ook een besmet. Een beul, ja. Terwijl de, be, de goede beul... die deze werk ook met plezier. Ja. En werkten er ook veel Polen? Frans? Nee. Nee, dat nee. nee, waren totaal. was de jaren 50, nee. Er was... was dat was geen Oké. Okay. Nee. Geen allochtoon. Maar goed, smaakt het naar meer? Dit, uh, ja, ja ik heb wel een idee al wel voor. Een, voor een, een titel heb ik al. Okay. Het, ja. Scha het Schapenburgerpad. Ja, Kennen kom. jullie dat? Nee, ik weet het niet. Maar het zou wel over BZN gaan of zo? Nu dan? BZN? Nee, ja, het bent ook zonder goed. naam. En ook, nee, ah, nee, nee, nee, nee. Het, oh. zou, het zou dan gaan over. Uh, je mag nooit de... zeggen als je. Oh nee, nee, oh, nee? dat is. Nee, je krijgt geen rillingen. Oh, je mag oh, nooit oh, okay. zeggen, dat is een vloek. Okay. Is dat een dat is de goden verzoeken. Okay. Nee, Praten met... over een boek, wat je, je nog in je, nog... je hoofd hebt en waar heb je nog geen letter. Oh nee, dat moet je echt weet niet je doen. Weet je wat bij ja. mij een vloek is? Een contract... Voor een boek. Wat ik dan nee, dat moet je gestemd. ook niet doen. Moet je, je moet, het, doen? Nee, je nee, moet, het, moet je het allemaal je lekker in je einde okay. okay, doen. Oké, voorlopig gaan right, we okay. even onze aandacht allemaal geven aan het slachthuis. Dankjewel, het uh, Venema. Zo heet die roman dus. Uh, uh, komende week verschijnt hij uh, bij Prometheus En op de presentatie wordt er dus Ramona ongetwijfeld gezongen. 27 augustus, okay. in de Bali. Leuk. Oké, okay, dankjewel. Meer informatie <Klacht> via nieuwshow.nl. Wie teruggaat naar het Nederlandse huishouden van de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw... kan er niet omheen afdruiprekken, zeepkloppers of onderzetters van tomato. En denk ook eens aan het populaire boekenrekje... met dragers van zwartgelakt staaldraad en gekleurde metalen schapjes. Al die producten hebben een plek in ons collectieve geheugen gekregen. Het enige wat er nog ontbrak was een boek... Zeg maar gerust, een lijvig, rijk geïllustreerd naslagwerk. En dat is het geworden. Makers zitten bij ons aan tafel. Marlies Hummelen, de auteur. En Wouter Botman, de uitgever. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, ja, Tomado, het collectieve geheugen. De hele jeugd trekt voorbij, hoor, als ik dat boek doorneem. Ja. Laten we eerst even een paar dingen noemen... die inderdaad misschien dat collectieve geheugen opwekken. Dat is inderdaad wat afdruiprekken, hè? ja. Eigenlijk heel veel rekjes: uh, handdoekenrekjes, droogrekken, uh, flessenrekken. Uh, nou, het boekenrekje dan, het yoghurt uitfles, uh, uh, Ja. Alles wat van draad gemaakt kon worden, dat maakte Tomado. Had Tomato dat bedacht? Dat plastic om, een, om, om staaldraad heen of zoiets? Of? Ja, dat was wel. Ze zijn begonnen met gewoon kaal staaldraad en dat werd dan verzinkt of iets dergelijks. En later hebben ze dat, dat heette dat was plastificeren en dat maakten ze dan tot tomesticeren. Uh, dat was een tomastic. heette ah. dat. En dat was dus dat, dat PVC-laagje. wat om ja, ja. het uh, staaldraad heen. Ja, ja. Want tomado, ik denk dat veel mensen niet weten waar dat woord voor staat. Nee, dat was. Uh, uh, ze zijn begonnen. Het waren twee broers uit uh, Dordrecht. Uh, uit een arm gezin. die op een zolderkamertje in Dordrecht. Uh, begonnen zijn uh, om een eigen bedrijfje op te zetten. om wat extra bij te verdienen. En daar hadden ze hele grote uh, uh, ideeën bij. Dus ze noemden hun bedrijf Van der Tocht uh, massaartikelen Dordrecht. Tomado. En ja. dat was natuurlijk niet helemaal in overeenstemming met de werkelijkheid. Dus toen kwam op een gegeven moment op de, op de valreep kwam iemand tot het idee... om dat achterkort, af te korten. Ja, ja. Tomado. En dat was een gouden greep, want het is een geweldige naam. Ja, het is een begrip geworden. Ja. Het, bestaat, het bestaat niet meer, hè, Tomado. Nou, het de, de oorspronkelijke fabriek bestaat niet meer. Uh, het merk was zo sterk, um, het had een naamsbekendheid van bijna 100%, uh, dat het uh, in het faillissement gekocht is uh, door een andere partij. Um, maar hoe kan het dan failliet wordt... gaan als het zo enorm populair was? <laughs> Uh, daar komen we zo even. Oh. Op. Even deze zin afmaken. Oh, dus het is gekocht ja, door een andere partij, en het wordt nu gelabeld op, op producten. Dus iets buitenlands heeft het toch gekocht? Ja. ja. ja. En uh, het, het wordt verkocht door blokker. Was het eigenlijk uh, alleen in Nederland zo populair, of ook? Uh, want in Nederland stond er volgens mij bij iedereen ongeveer wel iets van tomato in, in, in zijn ja. huis. Uh, hè? Ja. Maar in het buitenland ook, of niet? Nou, het heeft, uh, ze hebben heel veel verkocht in het buitenland, maar daar was het niet zo'n naam als in, in Nederland. Dat was echt wel heel uh, uh, extreem, zou je kunnen zeggen. Uh, maar ze hebben heel veel geëxporteerd naar, uh, naar... Ze hadden op een gegeven moment een, uh, een deal met een, Amerikaans, een groot Amerikaans bedrijf. En ze hebben ook heel veel uh, naar Amerika bijvoorbeeld uh, uh, geëxporteerd, een uh, aantal jaren lang. Dus dat en... was buitengewoon succesvol? Ja, het is, uh, in de jaren 50 en 60 was het een zeer succesvol... Hebben de broers hun zakken kunnen vullen? Of in ieder geval een, uh, een onafhankelijke toekomst, zoals je dat uh, noemt? Uh... Uh, nou, het, uh, het, het waren het, het twee broers. Ze konden uh, niet zo heel goed met elkaar opschieten. En uh, een van de twee broers is al vrij vroeg uh, uit het bedrijf uh, gegaan... Uh, met allerlei uh, troebelen daaromheen... Uh, en uiteindelijk heeft de andere broer... zeker ook een, een behoorlijk fortuin kunnen maken met, uh, met tomato. Hm. En ja, dat, dat, dat, dat is dus een beetje verschillend uh, afgelopen. En ze, ze deden ook aan reclame, hè? Met wat voor slogans werden de, de, de spullen aan de man gebracht? Uh, nou, een van de eerste was... Geef een tomato cadeau. Uh, dat was een, een hele bekende... Uh, want het, het aardige was dat ze... ze brachten natuurlijk hele simpele producten uit... Uh, van draad. Het, ja, het stelde eigenlijk niet zoveel voor. Maar uh, uh, ze wilde toch heel graag daar een beetje cachet aan geven. Uh, zodat het ook uh, cadeau kon worden gegeven. Mm -hmm. En een van de eerste mensen die daar voor de reclame werd uh, ingehuurd... die heeft bedacht, uh, Jan de Soet... Uh, als je daar nou mooie rode dozen omheen deed... en je zette dat in grote stapels in de winkel... dan werd het, dan werd het iets. Ja. En dan, uh, dan kon het ook op uitzetlijstjes terechtkomen. En dan gaven mensen dat elkaar cadeau. Ja. Over dat, dat melkenrekje, daar heb ik een fantastische reclametekst uh, uh, gevonden in dat boek. Dat wil ik toch even delen, want het is namelijk zo grappig. Het begint als volgt. Snapt u het dat men daar nu niet eerder aan gedacht heeft? Of u nu in het benedenhuis woont of op de vierde etage, u hebt dit handige flessendragertje brood nodig. Belt de Melkboer één greep. En in de drager brengt u de ledige melk,pap- of yoghurtflessen met het grootste gemak naar de buitendeur, waar een dankbare melkboer de flessendrager in ontvangst neemt. Dankbaar omdat u ook hem het werk heeft vergemakkelijkt. Met de volle flessen in de drager, zweeft u weer de gang in of de trap op. En u hebt zelfs nog een hand vrij om de trapleuring te gebruiken. Nog u, nog de melkflessen rollen van de trap. Geen gebroken ledematen, geen gebroken flessen. Ja. Ja. Ja, dat Komt, is toch een ja. fantastische reclamecampagne. Ze deden heel veel met tekst. Hè? Ja. Uh, ze hadden uh, Paul Mets, uh, die een van de auteurs van het, van het boek ook is, die, die schrijft daar ook over. Hij is zelf copywriter. En Um, ja, ze, ze hadden allemaal van dit soort um, ja, teksten die tegen, met, ve met veel humor. Um, en ja, dat kon toen ook nog allemaal. Je had blijkbaar de tijd en de ruimte... Maar om... we het ook ervaren als humor, want... Uh, ik, nou, ik, ik kan de, deze die teksten die ik voordroeg, die eind, eindigt met... Er is alles voor en niets tegen... Dat was ja. nog vergeten, maar ja. dat is eigenlijk ja. nog de allerleukste. Ja. Maar werd, werd, werd het beleefd als... als... Nou, ze hm. maakten echt wel folders, en die, die staan ook in het boek... met bijvoorbeeld cartoons erin, uh, op een leuke manier gebracht. Dus het werd echt... Uh, ja, het was fris, het was vrolijk. Het is um, de hele beeldtaal. Uh, we kunnen dat op de radio ja. niet uh, laten nee. zien. Maar de hele beeldtaal is natuurlijk dat, dat opwekkende ook van de jaren 50. hè? Mm. Um, Arnie M. G. Schmied. Nou ja, <laughs> uh, precies. Uh, maar die, die, weet ja. je, het is, gek is want dat yoghurtuitruiprik, ja, ik vind hem geweldig. Hij staat hier voor, voor, uh, voor ons alle neus. Iedereen uh, boven een bepaalde leeftijd zal hem <laughs> zeker herkennen. Dan denk je, dit is nou een prachtig staaltje van geweldig. Dutch design. Maar tot mijn grote verbazing lees ik in dat boek... dat er helemaal geen uh, designers in dienst waren bij Tomado. Ja, dat, dat is natuurlijk... Dat, dat zeg je met de kennis van nu. Hè? Uh, Dutch design is een begrip van, van de laatste tien, tien jaar natuurlijk. Um, uh, bedrijven zoals Tomado, die werkten met technische mensen en met ambachtsmensen. En um, heel Nederland werd zo van producten voorzien. He, de fietsen, vroeger bij Gezellen... werden ook niet door ontwerpers gemaakt, maar door ambachtsmensen. Um, en doordat die ambachtsmensen eigenlijk... zo ontzettend efficiënt keken naar de functie... en heel efficiënt omging, omgingen met het materiaal... Ik heb daar nog even een mooi voorbeeld van om het, uh, om het te laten zien... Um, ja. De, de, de, is, de, de, de, de aardappelstamper. De aardappelstamper. Uit één draad uh, gemaakt. gemaakt. En precies daar sterk. Door het vervlechten van het materiaal. Waar die sterk moet zijn. Dus dit is. Um, ook wel. Het past helemaal in het begrip. Less is more. Hè? Um, de, de, de, er, zit, er zit niks te veel aan. En dus je ziet ook dat tomaato Um, toen ze met dat draad bezig waren... toen konden ze ook al die kracht en al die kunde... konden ze daar goed in kwijt. Toen die markt op een gegeven moment om meer begon te vragen... de luxe kwam, de styling en de keuken en de inrichting... toen kregen ze het ook moeilijk. Ja. Want toen moest er eigenlijk, toen moest er gedecoreerd worden. Of er moeten de descents... Uh, Wanneer kreeg ze het moeilijk? In de jaren zestig? Zeventig? Ja, eind jaren zestig, vooral in de jaren zeventig, ja. ja. Want uh, uh, uh, uw vader, die werkte daar hè? in ja. de fabriek. Wat was, nou, directeur. Ja, ja, wij, ja. Ik, ik, ik ben zoon van Bart Botman. En Bart ja? Botman was um, een van de uh, adjunct directeur En ja. later directeur geweest. Um, wij zijn eigenlijk uh, met het bedrijf mee verhuisd. Uh, uh, eerst naar Zwijndrecht. En van Zwijndrecht is er een grote fabriek later in Etteleur gebouwd. En wij werden een soort expats in Brabant. Dus zoals en, mij dat Venema in het slachthuis rondliep, liep ja, u in de tomatenfabriek ja, rond. Toen zijn een uh... jongetje uh, mocht ik. Uh, of, of ging ik zaterdag weer te gewerkt in de fabriek. En uh, mijn vader ging dan vaak uh, uh, daarheen. Uh. En ik liep dan mee in die fabriek. En dat is ook um, denk ik wel een van de aanleidingen geweest. Uh, het, het zien van. Nou ja, mensen die iets maken. Ik ben later ontwerper geworden. Uh, dat heeft daar zeker... Een rol in gespeeld. Ja, zeker. Ja, waar, Annie, waar, ja. waar heeft Thomas uiteindelijk de slag gemist? Ja, <coughs> dat... dat. Dat kun je niet helemaal met één woord zeggen. Het is uh, wat, wat uh, Wouter al zei: de, de opkomst van een heel ander soort van consument, zou je kunnen zeggen. Dus de, hè, de, de keuze, het winkelen op zaterdag, dat bestond vroeger helemaal niet. Maar op een gegeven moment kreeg je de vrije zaterdag, mensen gingen de stad in. En er was, er was gewoon veel meer het welvaart, steeg. En dan moet je andere producten uh, gaan maken. Uh, daarbij kwam dat de concurrentie heel erg opkwam. De concurrentie uit lage lonenlanden. Ook de concurrentie binnen Europa. Omdat natuurlijk de, uh, de hele opkomst van de EEG en het verdwijnen van grenzen. Italiaanse goedkope producten die hier de markt op kwamen. Uh, ja, en in de jaren zeventig hebben we toch ook twee flinke crisisen: de oliecrisis achter de rug. Dus dat speelde allemaal eigenlijk een, een rol. Het was een productiebedrijf. Niet, uh, ja. um, en dat, dat is misschien tegenwoordig voor ons um, in Nederland... het was een productiebedrijf met mensen. Mensen achter machines. Dus het was niet een handelsonderneming. Het was niet een onderneming die uit de hele wereld spullen verzamelde, zoals dat nu met merken gebeurt. Um, het was ook de bedoeling om die mensen... Uh, aan het werk te houden, werkgelegenheid. Dat was echt een van de hele belangrijke uh, aspecten van dat bedrijf. Dus ze hadden mensen die moesten aan het werk gehouden worden. Ze hadden heel veel producten, veel te veel. Want Tomaten was een bedrijf wat heel goed luisterde naar wat mensen wouden. Dus ze, ze kregen brieven van huisvrouwen die zeiden: ik heb dit en dit probleem. kunt u iets maken? en dan werd er dat product Zo is de yoghurt uitdruiper waarschijnlijk tot stand dat zou heel goed kunnen. Ik vind het in deze tijden van crisis wel een product om opnieuw op de markt te brengen eigenlijk. Ja. Dan zou je ook de melkfles weer in ere moeten herstellen. Dat wel. Maar het is een beauty vind ik zelf. Ook vooral die kleur, een beetje dat lichte geel. Als je dit nou tweedehands aan wil schaffen, lukt dat Nou, dat kan je nog steeds op marktplaatsen. Tomatoproducten worden heel veel verhandeld op marktplaats. Al die rekjes hè, die tomatorekjes. En dan voor een tientje of vijftien euro voor 57 gewoon nog uh. kopen. Ik weet niet of het hierna ook nog het geval is, maar <laughs> uh, nou. uh, ze, ze zijn gewoon te koop. Um, maar er wordt veel verzameld en ik wij merken ook, we hebben natuurlijk veel onderzoek gedaan ja. uh, naar dit soort verzamelgedrag, dat er ook heel internationaal verzameld wordt. Dus ja. in Brazilië zijn mensen die tomatokrekjes ja. verzamelen. Ik ben, ja? ik ben van plan om deze achterover ja. te drukken. Ja. Ik zeg het maar vast. <laughs> Hè? Of mag dat niet? Een cadeau voor 57 mag je aannemen? Ik weet het niet. Daar gaan we straks <laughs> rustig over hebben. Nou, Goed, dank jullie ja. wel. Het is een, een heerlijk boek. Want jullie dachten waarschijnlijk, als iemand anders het niet uitgeeft... dan doen we het gewoon zelf. Maar Precies. Ja, ik, wij vonden ons wel de partij om dit uh, ja. te doen. Ja. Dank je wel. Marlies Hummelen en Wouter Botman. Vanaf 7 september ligt dit boek in de winkel. En ook hier geldt voor nieuwshop.nl als u meer informatie erover wilt hebben. Dank je wel. I hear the mission bells above Ramona, they're ringing out, I saw my blood I'm Dat is tenminste een staande einde. Ge, de... de Ram, Ramona van <laughs> de Blue Diamonds. Blue Diamonds. Ik, ik, ik begin opeens... Aan de weer ik aan kan de de de de het Blue niet meer horen. Hoor. Nee, nee, we hebben weer even genoeg Het is hartstikke leuk. Ja, Ingrid, ga verder. Brand los. Ja, oké. Okay. Ehm um, het is wel grappig, want ik moest ineens denken... de, eer, de, de eerste schrijfster Edna O'Brien... vertelt in haar Een Meisje van Buiten... waarin ze haar herinnering heeft opgeschreven aan haar leven... zij is nu 83... dat ze haar eerste boek De Buitenmeisjes... Ook huilen schreef, want ik moet denken aan... Wat Venema. We... Oh ja, wat Venema net zei, dat hij aan het huilen was terwijl hij het schreef. Nee. Terwijl Reven altijd zei, jij moet niet huilen, maar je moet juist... Lijkt, de... lijkt mij verstandig. Me... Je moet de lezer juist aan ja. huilen. Oké, okay, de eerste zij is de Edna O'Brien. Een meisje van buiten. Zij is natuurlijk heel erg bekend. Haar boeken zijn in alle talen vertaald en verfilmd. En uh, het is heel erg leuk om te lezen hoe zo'n... Iers, buitenmeisje, want dan was ze gewoon, uh, zo ver is gekomen. Ze is een hele flaboyante, knappe vrouw was het. En die heeft een heel wild leven geleid in Londen, waar ze in de Sixties terecht kwam. Ik zei het net al, als alleenstaande moeder, uh, met twee zoons. Haar ex-man was de schrijver uh, Ernest... Keeblee, dat is iemand, waar hebben we nooit meer wat van gehoord. En die was enorm neidig toen zij begon te schrijven. Dat vond hij allemaal maar gekrabbel. En hij zei uh, dat uh, een hele leuke scène waarin ze een, een weg blauw noemt... zegt hij, er zijn helemaal geen blauwe wegen, dat kan helemaal niet. Ja, wel, dat doe ik wel zo. Nou ja, in ieder geval, uh, toen had hij zoiets van... Uh, ga jij maar krabbelen, maar dan krijg ik de voogdij van de kinderen. Ze heeft dus jaren met die man gevochten om de voogdij van die kinderen. En zij... Uh, uh, had een geruchtmakend debuut, de buitenmeisjes... want zij was een meisje dat gewoon naar zo'n Ierse. Uh, nonneschool ging... Hè, die beroemde Sisters of Mercy, waar we natuurlijk nu veel meer van weten. Maar in 1960 deed ze daar dus een, een doekje over open. Van nou, hè, wat, wat daar nou eigenlijk gebeurde? En uh, zij moest Ierland ook wel een beetje verlaten, hoor. Want dat kon helemaal niet. Dus uh, ze kwam daar in Londen terecht als gevallen vrouw eigenlijk, hè, voor de Ieren... Haar moeder schreef haar steeds brieven. Ben je nou toch echt? Hè? Ben je nou toch echt zo? Ordinair en zo vrijgevochten geworden als dat ze zeggen. Maar goed, uh, het is een heel leuk boek om te lezen. Daar in Londen, ze kent iedereen, uh, ze houdt feestjes. Zeg maar Marion Faithfull, uh, uh, Sean Connery, uh, Jane Fonda, Samuel Beckett. Ze kwamen allemaal bij haar op de feestjes. Ze heeft een hele leuke anekdote dat Paul McGartney haar op een gegeven moment naar huis bracht. En haar zoons waren nog niet in bed. En die ging in piano, ging in meteen pakte die een gitaar en ging voor hun een liedje spelen. En dat, ze waren zo slapen dat ze eigenlijk de volgende dag helemaal niet geloofde dat het Paul Bengard niet was. <laughs> en ze vrijt een nacht met filmster Robert Mitchum, die uh, smorgens afscheid neemt met de woorden, we zullen elkaar weer zien, mijn liefje. En haar toon, dat blijkt hier natuurlijk al een beetje uit, is heel relativerend. Zij is natuurlijk beroemd, ze kende iedereen... Maar dat is helemaal niet. Ze heeft een hele relativerende toon over al deze, uh, deze mensen. En uh, ze laat ook zien hoe het fout ging. Want Londen Vrij ze heeft. Uh, hopeloze relaties. Twee relatie met getrouwde mannen. Dat loopt op niks uit. En, uh, maar neemt bijvoorbeeld met haar psychiater... op, op advies van haar psychiater... die ze we gaan samen een RSD-trip nemen. Een beroemde psychiater, Lean, En uh, dat wordt haar dus bijna fataal. Ze wordt echt zo gek als een deur. En dat blijft maar doorgaan. Een maand lang uh, is ze zichzelf helemaal kwijt. En dan krijgt ze ook nog een gepeperde rekening daarna. Dus, uh, nou ja. Uiteindelijk uh, helemaal geen geld meer... Ze moet er huis uit, hè, zoals het meestal eindigt. En uh, maakt niet uit. Hè. Die boeken gaan allemaal heel goed. Dus dat wordt natuurlijk heel bekend. Het laatste deel speelt zich af in Amerika... New York. raakt raakte ze bijvoorbeeld heel goed bevriend met Jackie Kennedy. Die haar, als ze de eerste keer daar moet optreden, ze geeft er ook les aan de uni universiteit, krijgt ze een brief dat ze graag met haar wil kennis maken. Natuurlijk als Ierse. Uh, Kennedys waren natuurlijk ook Ieren. Jackie Kennedy niet. Dat niet. was volgens mij een ja, Franse hersen. Maar ze kon, kon heel erg goed... Daar heeft ze dus ook allemaal mooie verhalen over. En uh, ja, het is een heerlijk boek om te lezen. En ik moest denken, ik heb haar ooit ontmoet. Uh, Edna O'Brien. Uh, ze was in Nederland uh, een aantal jaren geleden. Misschien zeven jaar geleden of tien jaar geleden. Met twee jongere collega's. Esther Freud en Rachel Cusk. Prachtige vrouwen met opgestoken haren, En die stond daar op het podium. En daar hadden ze een discussie over vrouwenliteratuur. En ze was nog zo lekker fel. Kon ze zo kwaad worden. Dat eh, boeken van vrouwen altijd zo autobiografisch zijn. En haar vriend Philip Roth. Ze zegt die schrijft alleen maar over zichzelf. En er is geen journalist. Die zegt meneer Roth. Klopt het nou wat u in dat boek? Werkte u inderdaad in dat slachthuis, Bijvoorbeeld nobody. Nee. Hè? En altijd wel aan vrouwen. Nou ja, ik vond het uh, geweldig. Edna O'Brien, een meisje van buiten. Wat ze ook vertelt in New York is uh, de emigrantenwijk. Uh, weet ik veel, de 87e straat in Broadway. Waar de armen. Oost-Europese immigranten. Nou, daar kom je meteen in... via het volgende boek dat ik bij me heb. Fuck Amerika. Bronskys bekentenis... van Edgar Hilsenraad. Ik heb me echt nagelagd om dit boek. Het is... Uh, de Duitse Jood... Jacob Bronsky... die zit de hele dag... in een cafetaria... armoedig cafetaria door op de hoek. En hij schrijft aan zijn autobiografische roman... en noemt hij noemt die De Rukker... Want daar is je namelijk de hele dag mee bezig, want hij is hartstikke arm. Hij moet leven van baantjes als borden wassen, nachtportier, hulpkelder. Hij laat de honden uit, weet ik van wat allemaal. Want het bestaan van een emigrant uit Oost-Europa... en ook nog met zo'n oorlogstrauma. Hij is bijvoorbeeld uh, nou ja, in, via Ro uh, Polen, Roemenië uh, in een ketel terechtgekomen. Hij heeft het wel overleefd en zijn uh, moeder ook. Zijn ouders, geloof ik, beide. Maar hij was natuurlijk zwaar getraumatiseerd. En uh, alles gaat om een warme maaltijd, een slaapplaats, een buskaartje. Uh, uh, heel erg grappig, hoe kun je met de bus rijden zonder een kaartje? Daar heeft hij dan een soort voefje voor. Ik moest de hele tijd denken aan die film Midnight Cowboy. Die Dustin Hoffman is daar zo'n zwerver. Dat hij zo'n vrouw helpt. Oh, mevrouw, zal ik even mijn was helpen die was in de wasmachine te doen weet je, in zo'n openbare was. En dat hij dan snel zijn eigen sokken en onderbroek erbij gooit. <lacht> ze, weet je, dat, die, die, die sfeer heeft het. En uh, het is een sardonisch portret bijna. En uh, Hilsraat wist natuurlijk waar hij het over had. En, uh, want je zit in een land, uh, dat is sowieso het leven natuurlijk, in ballingschap. Je, je bent een boek aan het schrijven in Duits, dus er is helemaal geen hond die dat kan lezen. En uh, hij, hij laat bijvoorbeeld zo'n man in dat café ook die avond na avond luchtpostbrieven schrijft aan zijn vergaste familie. Och. Ja, ja. En uh, iedereen is even arm. Iedereen moet dat kostje bij elkaar scharrelen. Maar het grootste probleem is een vrouw. Nou, in Amerika krijg je dat is het heel duidelijk. Geen vrouw als je een arme zwerver bent. Want uh, Amerikaanse meisjes zijn erg materialistisch, vindt Bronsky. Ze moeten mee uitgenomen worden. Ze moeten een jurk, ze moeten dit, ze moeten een sieraad. Uh, er wordt meteen gevraagd wat je carrièreperspectieven zijn. Nou, dat, allemaal hilarisch. Dus hij kan alleen maar betaalde vrouwen krijgen. En de stijl is geweldig. Het zijn hele korte zin. Hij spuugt bijna die taal uit. Uiteindelijk lukt het hem om dat boek af te maken. En hij is ook zelf uh, weggegaan in 1975 naar Berlijn. En zegt achteraf dat hij er eigenlijk pas spijt van heeft... dat hij daar zo lang heeft gezeten. Want het is... Uh, dus Amerika... It was not a paradise. Mm. Dat is duidelijk. Fuck Amerika. Brons, kies, bekentenissen. En dan heb ik het derde boek bij me. Ik zei het net ook al. Erik Schneider. Hè, de broer van Karel mm -hmm. Schneider. Uh, diplomaat. Die onder pseudoniem Springer... F. Springer, een literair oeuvre bouwde. Uh, Alleen thuis het heeft een prachtige biografie ook over... Nee, dat is Hots. Sorry, haak door elkaar. Ehm... Um, Acteur Erik Schneider is de broer. En, en na de dood van Springer heeft hij nu ook de pen uh, de hand genomen. Uh, een tropische herinnering is uh, deze week uitgekomen. Ja, het is, het is eigenlijk een toneelstuk. Het is geen verhaal. Het is een heel toneelmatig verhaal, zoals je dat dan kunt zeggen. Zet vier mensen in één ruimte... Wat ze bij toen toneel natuurlijk ook aan het doen. Laat ze op elkaar reageren. En er komen ruzies en geheimen boven. Nou, dit is in dit geval ook. De hoofdpersoon, even heel kort, is een diplomaat. Uh, er is iets met die man, dat is duidelijk. Hij stottert. Uh, hij heeft een Indische jeugd. Komt elk jaar met zijn oude moeder. En haar ex-binaar, Mees Stork. Dat is een hoteleigenaar. Komen ze samen en vieren eigenlijk de bombardementen op Hiroshima en Nagasaki. Die bommen maken natuurlijk een einde aan de Jappenkampen... waar ze hebben gezeten. Maar het betekent ook het einde van het koloniale Nederland... of het koloniale uh, Indische... Uh, mm -hmm. Nederlands-Indië. En... Uh, hij hij wil laten zien uh, dat, het misschien wel zo, dat er misschien wel een eind aan kwam. Maar dat in die hoofden van die mensen er natuurlijk nooit een eind aan komt. Dus ze zijn bij elkaar en ze halen herinneringen op. En de vierde man, daar gaat het eigenlijk om: dat is een Indisch man. De Beige man noemt hij dat. Dat is de Zwijger. En die heeft het eigenlijk het hele hotel Overgenomen, want Stork is nergens meer. Maar die behandelt hem nog steeds als een koelie. En er is een, een, een zoon waarmee iets is gebeurd, de broer van die hoofdpersoon. Dus die mensen die zitten daar in dat hotel. Het is een heel. Nogal dramatisch verhaal, melancholisch. En uiteindelijk komt dus dat hele verhaal van die broer... die door de Indische nationalisten, zoals dat dan heet... getchingjankt ge werd, he, door de ploppers. Ik ken het ook wel van mijn tante. Zo werden die nationalistische nationalisten genoemd, dus in stukjes gehakt. He, dat kon gebeuren. En, uh, nou ja... Dat is, en daarbij zit er nog een tweede novelle van een oude acteur die een rol heeft in Tsjechhoff's kerstentuin en in de kleedkamer voor de spiegel zit. En het is allemaal, het biedt een kijkje in het toneeleven. het gaat over eenzaamheid. Maar uh, hij kan wel schrijven, maar het is erg veel gemeenplaats. En er wordt heel veel gevoeld en doorvoeld. En dat was nou juist het goede aan Springer, die dat natuurlijk nooit deed. Altijd enorm afstand hield. Dat het een beetje ironisch... die emoties afstand hield. En dat, ja, dat levert gewoon beter proza op. Omdat het uh, lezer de mogelijkheid geeft... om zijn eigen verbeelding eh, te laten gaan. Maar goed, een tropische herinnering... van Erik Snijder. Hartelijk dank. Uh, informatie is altijd... ergens te vinden. Laat, ja. ik, laat ik het goede papier erin Er is altijd een teletixpaginaar. Teletix 270. 260 staat die. Oh, 260. Ja, ik wist dat het ook niet Ik nog steeds niet weet. Goed. Oké. Okay. En natuurlijk ook bij ons op de website. www.newshow.nl Hartelijk dank, Ingrid. Ja, we, we blijven in de boeken. Want misschien dat het u al opviel tijdens de vakantieperiode. Steeds meer Nederlanders lezen hun boek inmiddels digitaal. In het tweede kwartaal van dit jaar blijkt het aantal verkochte e-readers... met bijna 25% te zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar. Maar terwijl de verkoop van e-readers en e-books toeneemt... zijn uitgeverijen... Nog altijd terughoudend met het volledig digitaliseren van het boekenaanbod. Is dat simpelweg angst voor piraterij? Of kunnen uitgevers iets leren van de digitale ontwikkelingen in de muziekindustrie? Waar abonnementsdiensten als Spotify en Deezer populair zijn. Wij gaan het vragen aan Wiebe de Jager, die is er inmiddels aangeschoven. Hartelijk welkom. Eigenaar van uitgeverij Eburon, En de man achter e-readers.nl. Uh, uh, ja, goedemorgen. Uh, ik ik begreep dat enkele Nederlandse uitgeverijen misschien toch wel een soort digitale boekenverhuur willen oprichten. Hebt u ook van die plannen gehoord? Ja, dat gerucht uh, doet de ronde. Dat uh, bracht de Belgische Krant de Tijd afgelopen week. Dat uh, WPG samen met het Belgische Lano zouden werken aan een uh, ja, Spotify voor e-books. Dus een uh, uitleendienst waarbij je voor een vast bedrag per maand uh, een aantal e-books kunt, uh, kunt lezen. En zou je dat een goed idee vinden? Um, ik zou dat zeker een goed idee vinden. Hè? Dus uh, ja, de vergelijking met de muziekindustrie die is zo voor de hand liggend. Uh, waar mensen uh, tot een ja paar jaar geleden grootschalig muziek downloaden. En nu met veel enthousiasme 10 euro per maand betalen om dat legaal te kunnen beluisteren. Maar als er een initiatief komt van twee uitgeverijen, dan heb je nog niks, toch? Nee, dat is, uh, nou, het zijn uh, wel grote. Het zijn uitgeefconcerns ja, ja, waarin er een aantal goed. grote uitgeverijen hangen. Maar uh, je zal inderdaad een, volledig, of een zo, volle, zo volledig mogelijk aanbod moeten hebben om het voor de consument interessant te maken. Want niemand zit te wachten op uh, twee abonnementsdiensten nee, of drie nee, abonnementsdiensten. Precies. En waarom lukt dat niet dan? Uh, belangen, uh, politiek. Uh, het is, uh, ik zeg altijd, volgens mij moet een industrie het echt heel zwaar hebben voordat ze openstaan voor dit soort nou, radicale Nou, dat is wel gelukt volgens mij. Nou, nog niet. Ik denk denk, dat niet het, ernstig uh, genoeg? Ik denk dat het boekenvak uh, het wel zwaar heeft... maar niet zwaar genoeg om de echte stap te durven zetten... naar dat soort modellen. Ja. En waarom, uh, want ik begrijp dat Nederland... Uh, als je gewoon naar de percentages kijkt... dat er in Nederland veel minder uh, digitaal wordt gelezen... dan in sommige andere landen. Amerika loopt geloof ik uh, voorop. Ik ver hoe, voorop, ja. Hoe liggen die percentages? Uh, Weet dat? Nou ja, er zijn verschillende soorten percentages. Ja. percentage wat, uh, wat GFK doorgeeft, dat is dat 3,5 dat is het onderzoeksbureau wat onderzoek doet naar, uh, naar retailgegevens. Hè. Dus die okay. kijken de, de verkoopcijfers uh -huh. uh, na... En die zeggen dat in 2013 dat ongeveer 3,5% van de boeken die verkocht worden... zijn digitaal. Dus dan zou je kunnen zeggen van nou ja, 3,5%, 1 op de 33 mensen leest digitaal. Maar dat aantal is veel groter. Dus het aantal mensen wat, uh, ja, wat hun e-books betrekt... van een bron die niet helemaal uh, legaal is, dat zal veel hoger liggen. En dat zie je ook. En dat is natuurlijk precies het probleem voor uitgeverijen. Die zeggen ja. van ja, op het moment dat wij dat uh, digitaliseren... Dan, dan ligt het uh, misbruik uh, op, op de loer. Ja, maar de digitalisering um, die gebeurt sowieso wel. Nou ja. Wat je ziet is dat. Uh, is het zo makkelijk dan? Is het zo makkelijk uh, om een illegale kopie of ergens van uh, te krijgen? Ja, als de bron digitaal is, dan is het heel gemakkelijk. Ja? Als de bron fysiek is, dus gewoon een boek, dan ja. is dat ook uh, relatief makkelijk. Hè? Er zijn tegenwoordig scanners waarmee mensen een boek binnen een paar minuten kunnen digitaliseren. Ja. En, die, en die zetten het op internet en dan. Ja. Uh, er zijn zoekmachines dat je uh, Jules Verne kan vinden als ze niet. Ja, ja, ja. Nou, ja? oké. Okay. Kijk, voor die klassiekers is het niet zo'n probleem. Want die zijn allemaal uh, schrijven auteursrechten. Ja. Dus die worden ook gewoon legaal aangeboden. Maar gratis? Er is, ja, ja, gratis. Ja. Er is een website, uh, gutenberg.org, uh, waar heel veel gratis uh, boeken te vinden zijn. En dat is allemaal legaal. Uh, maar helaas is het ook zo dat er uh, een flink aanbod is van illegale e-books. Um, en dat er ook mensen, ja, die, die ruilen usb stickjes of CD'tjes met elkaar uit. Dus die angst van die uitgeverijen, die is wel terecht. Die is zeker terecht. Hè? Dus uh, je ziet dat ook het boekenvak, na alle andere industrieën... zoals de filmindustrie, de muziekindustrie, uh, kranten... die hebben allemaal te maken met de, de radicale verandering... die internet met zich meebrengt. Uh, dat fenomeen hè, van zo'n uh, ja, zo soort Spotify uh, voor boeken... Uh, bestaat dat wel in andere landen? Ja, um, zelfs heel dichtbij, in Duitsland bijvoorbeeld. Daar is een dienst uh, Scooby... Die is in maart vorig jaar begonnen. Uh, dat is ook een initiatief van een aantal grote uitgeverijen... die ook andere uitgeverijen de mogelijkheid geven om mee te doen. En die bieden dus inderdaad voor 10 euro in de maand... Uh, een hele grote collectie recente e-books Kun je lezen aan. wat je wil? Ja, je kunt, uh, er is wel een beperking dat je maximaal twee of drie e-books tegelijk kunt ophalen... Maar ja, dat, uh, de meeste mensen... Die... En die verdwijnen dan weer? Of, of nee, hoe, hoe gaat dat? Dat is in, in tegenstelling tot wat er bij veel bibliotheken ja, gebeurt. Ja, want het lijkt haast op een bibliotheek op Ja, ja, ja. En dat is ook een It beetje... Klopt, en dat is ook waar de, de schoen wringt. Hè? Dus de, in Nederland zijn de bibliotheken zijn al heel lang bezig... om meer e-books los te krijgen van uitgeverijen. Nou, die zijn daar terughoudend in... Uh, er zijn oplossingen dat een e book bij een bibliotheek wordt uitgeleend. En dat het dan ook echt verdwijnt uit de collectie gedurende de tijd dat het e book uitgeleend is. Dat is natuurlijk heel raar hè? dat je iets uit de fysieke wereld in de digitale wereld overneemt. Maar uh, in Duitsland inderdaad, dan kun je dus uh, een boek lenen. En dat boek blijft toch ook beschikbaar voor anderen. En, uh, maar, ja, dat... en, en er zijn ook formules dat het dan na drie weken uit, uh, uh, onbruikbaar is op je computer? Of ja, hoe gaat dat, dat? dat kan geregeld worden. Hè? Dus dan, uh, dan moet je eerst een, een applicatie installeren op je, op je tablet of smartphone. En die applicatie zorgt er dan voor dat jij het recht krijgt... ...om gedurende een bepaalde periode dat boek te lezen. En als je het langer wil uh, houden, dan moet je bijbetalen. Net zoals nee, bij de bibliotheek. Dat, dat gaat bij en Spotify, uh, dat gaat met met de Spotify bibliotheek. is het ook zo dat je muziek... Ja, ...dat hoef je niet voorbij te betalen als je dat langer wil uh, luisteren. Nee, maar bijvoorbeeld films wel. Ja, ja er, zijn, natuurlijk, er zijn allerlei gradaties te vinden. Bij films is het vaak zo dat je dan toegang krijgt... voor, nou ja, voor een dag of 24 uur. 24 uur. Precies, en dat is ook denkbaar. Hoor. Er zijn natuurlijk heel veel gradaties te verzinnen... waarin je digitale content kunt uitlenen. En, um, hey, maar wordt er zoveel gestolen dan op het ogenblik? Eh, of, of illegaal gedownload? Is, da, is, dat, is dat wel een forse markt? Nou, het is heel moeilijk. Het is een soort van uh, zwarte materie. Het is heel moeilijk om dat in kaart te brengen. Hè. Dus je, je moet het dan doen met signalen die je opvangt uit het uh, boekenvak. Uh, nou, ik spreek wel eens boekverkopers en die, uh, die verkopen e-readers. Zo'n apparaat gaat wel eens stuk, wordt teruggebracht door de klant. En uh, na reparatie blijkt dat zo'n ding vol staat met, nou, met, met, met 2.000 tot 3.000 e-books. En die zijn echt niet allemaal netjes aangeschaft. Nou hebben we het fenomeen Centraal Boekhuis hè, in, uh, in Nederland. Het heet tegenwoordig, geloof ik, CB Logistics. Nou ja, goed. Centraal Boekhuis, daar doe ik het nog even mee. Zou dat niet een rol kunnen gaan vervullen in het aanbieden van meer e-books? Nou, Het CB um, heeft een facilitaire rol. Het CB is opgericht door uitgevers en boekverkopers gezamenlijk. Ja. Um, en het CB speelt ook al een rol als het gaat om e-boekverkoop. Ja. Dus bijna alle Nederlandse webshops en ook partijen als Apple en Kobo... die betrekken hun digitale boeken van het CB... Um, er is op verzoek van uitgevers en boekverkopers ook een uitleensysteem ontwikkeld. Uh, dat heeft het CB geïmplementeerd. Maar dat werkt. Ja, het, uh, het wordt nog weinig gebruikt, dat mm. ik het zo zeg. Dus er zijn maar. maar ja, sorry dat ik je onderbreek, maar die, die boekverkopers. Die, die... Zijn namelijk de grote verliezers hè? in dit hele verhaal. Straks gaat het er niet. Stel, volgens mij loopt het zo'n vaart uiteindelijk nog niet. Maar goed, er dus zullen volgens mij toch altijd wel mensen zijn die graag fysieke boeken willen, onder wie ik. Ja hoor, ja. Maar uh, die boekhandelaren, ja, daar gaan natuurlijk de klappen vallen. Onder andere, Want als je rechtstreeks zelf ook aan, ja. als uitgeverij je boek uh, digitaal aanbiedt... ja, dan gaan mensen niet meer naar de boekhandel. Ja, nou ja dat klopt. Um, het punt van digitalisering, dat zie je over de gele linie, is dat... Digitalisering heeft een neiging om schakels uit de keten. Hè. Dus je hebt een waardeketen. Nou, Die bestond traditioneel uit schrijver, redacteur, uitgever, distributeur, boekverkoper. Allemaal stapjes die ergens waarde toevoegen en uh, waar ook een stukje marge op zit. Digitalisering heeft een neiging om die schakeltjes er één voor één uit te knippen. En dat zal dus betekenen dat boekverkopers maar ook uitgevers en distributeurs zullen allemaal uh, ja, de invloed van digitalisering gaan merken. En als je dat erg vindt, ben je dan romantisch of is dat gewoon de loop der dingen? Het is de loop der dingen. Hè? Dus, uh, maar nou, Dan mag je ook nog wel romantisch zijn hoor. Ja, ik. Ja. Maar ik zou het echt afschuwelijk ik vinden als er, als er geen, geen boekhandels meer uh, zouden zijn. Het is natuurlijk toch de kick om gewoon een boekhandel en daar een beetje rond te neus ja. en een beetje te ja. bladeren en een beetje met iemand te praten die er verstand ja. van heeft. Nou, maar het punt is iedereen die zegt dat. Hè. Ik, de, ik ken niemand die zegt dat boekhandels zouden moeten verdwijnen. Maar toch, ja. blijkbaar, gaan mensen niet genoeg naar boekhandels om het nog te ondersteunen. Ingrid, jij wou nog iets vragen? Ja, ik wil vragen welke twee uitgeversconcerns willen wel meedoen. Nou, dit, Want je had het over twee uh, Nederlandse uitgeversconcerns... Ja, die nee, dit wel zo'n soort uh, literaire Spotify ja. willen opzetten. Nou, het, het, het punt is een beetje dat het een, een, een gefundeerd gerucht betreft. Ja, dus oh, zijn dat nog, mag ik mag nog niet zeggen wie. Nou, er zijn absoluut nog geen ja. details over. Dus de, je, je kan speculeren wie er allemaal aan mee gaan doen. Dat heeft niet zo heel veel zin. Uh, maar je weet, het, het feit is dat er op dit vlak partijen zijn die hier aan werken. En als, als WPG en Lanoë niet doen... dan heb je kans dat een dienst als Scooby... Hè, dat dat Duitse initiatief... naar Nederland komen. En die zullen ongetwijfeld al in gesprek zijn met uitgevers... om te maar kijken wat ze mee gerust? willen doen. Welke uitgeverijen? Nou ja, onder WPG hangen, ja, hangen bijvoorbeeld de HW Bruna. Dus dat, is, dat is natuurlijk een naam die al uh, voor echt een WPG's groot deel... WPG's Weekbladpers. Ja. ja, de Weekbladpersgroep. Ja. Hè? Dus, dus daar hangen een aantal grote uitgeverijen onder. En Bussens-Koenig? Uh... Die volgens mij Hadden niet. De dus nee. Pers hangt daaronder. Ja, ja, ja. Dus als die, als die concerns meedoen en dan een aantal van die imprints meenemen... Ja. Dan, kan het, dan kan het best snel gaan. Goed, we... We zullen afwachten hoe de wat de toekomst uh, brengt. Maar hopelijk niet het, het ja. einde voor de schrijvers en voor de boekhandelaren. Maar niet voor de schrijvers in ieder geval. Dat maakt niks uit. Ja. Dankjewel, Wiebe de Jager van de uitgeverij e Ron, uh, als u er meer informatie over wil, onze website nieuwshow.nl. Wat hebben we zometeen nog? Kamerbreed natuurlijk. Wie zijn er in te gast? Nou, uh, Peter, GroenLinks Tweede Kamerlid. Uh, uh, en lid van de Algemene ja, Rekenkamer, absoluut. Kees Vendrik. Christel Unie, Eerste Kamerlid uh, Roel Kuiper, Kuiper... en de voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW, Bernhard Wintjes. Wij zijn er volgende week weer. Dag. Renken van den Brink. Dus daar vindt wel degelijk overdracht van resistente bacteriën plaats... van kip naar mensen. En mensen kunnen daar ziek van worden... want zo'n resistente bacterie kan een infectie veroorzaken... die dan moeilijk of soms niet te bestrijden. Vroeger deskundige rechtsextremisme bij Vrij Nederland, nu gezondheidsredacteur van de NOS. Door die dieren preventieve antibiotica te geven, halen dus meer kuikens levend de eindstreep en dat is de slacht. Rinke van den Brink in Luizen in de Pels. Een serie gesprekken met onderzoeksjournalisten over hun vak. Radio 1, Aarvels, straks van kwart over twaalf tot één. Het nieuws van alle kanten.